Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een vastgelopen schip heeft de IJssel bij Arnhem volledig geblokkeerd. Volgens Rijkswaterstaat ligt het binnenvaartschip dusdanig dwars... dat er geen schepen meer de IJssel op kunnen. Hoe lang het zal duren om het schip weg te trekken is niet duidelijk. Het taalmuseum in Leiden houdt op te bestaan. Het museum heeft geldproblemen. Universiteit Leiden en de gemeenteleiden richtten in 2016 het Taalmuseum op. om reizende exposities en activiteiten te organiseren over taal. Begin dit jaar sloot ook het Louis Couperus Museum. Het museum dat gewijd is aan de gelijknamige schrijver. kamte ook met geldproblemen. Het eerste Indiase ruimtevaartuig dat de zon gaat observeren. heeft na 126 dagen zijn bestemming bereikt. Het vaartuig heeft zeven wetenschappelijke instrumenten aan boord. Daarmee gaat het de buitenste laag van de zon en een dunne laag plasma daaronder bestuderen. De Indiaanse premier Modi noemt de stap een nieuwe mijlpaal. Het, hij hij, het land wil een steeds grotere stempel op de ruimtevaart drukken en is zeer actief in de ruimte. Vorig jaar is India als vierde land ter wereld op de maan te landen. Antoinette Rijpma de Jong heeft bij de EK afstanden de titel op de 1500 meter veroverd. Het podium kleurde zelfs helemaal oranje, want ook Marijke Groenewoud en Joy Beunen veroverden een EK-medaille op de schaatsmel. Op de 500 meter bij de vrouwen wist Femke Kok net als twee jaar geleden het goud te pakken. Het zilver ging naar Jutta Leerdam. De Oostenrijkse Vanessa Herzog eindigde als derde en voorkwam daarmee een compleet Nederlands podium. Bij de mannen wist Patrick Roest de 5000 meter op zijn naam te schrijven. In een direct duel versloeg hij de Italiaan Davide Giotto. Het weer, vanavond bewolkt met wat motregen. Het is iets boven het vriespunt tot 5 graden in Zeeland. Morgen klaart het in de loop van de dag op. Schijnt af en toe de zon en is het 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam.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 ...nummer van de album... ...Into the Night... ...Chris Norman was dit en Baby I Miss You... ...welkom in de tweede uur van... Entertainment for You... ...en we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien... ...en dat blijven we doen... ...en deze ook een verzoekplaat van Jeroen... ...Jeroen, leuk dat je er weer bij bent... ...jij wilde graag een plaat horen... ...van Serces Nasseri... ...en een lege dansvloer... ...nou, ik hoop het niet voor je... wil niet naar huis, dus ik loop maar wat Leegbed wacht op mij Ik weet niet eens meer waar ik ben Alleen dat ik constant aan je denk Dat gaat niet voorbij Al die gevoelens worden vragen Waar ik het antwoord niet op vind Is het te laat om terug te draaien, terug te draaien Oh my god Dan dan dus naar serie in uh, lege dansvloer aangevraagd door Jeroen. Jeroen, ook bij deze natuurlijk nog de beste wensen vanaf deze kant. En uh, ja, wij gaan uh, lekker uh, verder met de muziek. En zo dadelijk gaan we bellen met de Roland Verstappen. Dus, dus blijf er lekker bij. En uh, straks ook de drie op de rij van Fred Heij. Dus uh, er komt nog heel veel leuks aan. Dus ik zou zeggen...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 en op bent u jouw liefde mis, maar voorlopig is dit echt de juiste weg. Dit echt de juiste weg. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Lekker een gauw ouwe van uh, George Davis en Blackstar. En dat allemaal hier bij CFM Entertainer voor You. En dat allemaal op die 106.9 en DAB plus 6A. En aan de telefoon hebben we Roland Verstappen. Roland, een hele goede avond. Goeie avond. Goeie avond, hoe is dit man? Nou, ik kan uh, eigenlijk wel zeggen dat het heel goed gaat. Ah, dus, nou, daar ben ik blij dat is, om. Dat is in ieder geval positief om te horen. He, dat is ja. zo, uh, in ieder geval uh, de beste wensen nog van deze kant. En uh, dat je zo een nieuw jaar ingaat, dat is uh, ja, positief. Nou, met jullie ook. En dat we maar veel muziek mogen draaien, toch? Ja, dat sowieso. He, dus, uh, ik bedoel, uh, in het leven zonder muziek, dat uh, wordt ook saai, toch? Ja, dat vind ik ook. Dat ja, is niet veel. Hè? Dan blijkt het niet lopen. Nee, daarom... Hey, maar uh, ja, we bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw uh, nieuwe single. Je hebt een vriend. Maar tegelijkertijd ja. hebben we ook uh, natuurlijk uh, dansen door hen thuis. door jouw album. Ja. Dubbel op. Je bent druk aan de weg aan het dus. Nou ja, weet je. Het is, uh, uh, het is eigenlijk in de coronatijd allemaal gebeurd. Ja. Uh, ik zou een theater gaan doen. Daar ging natuurlijk van het ene moment op het andere niet door in februari. Uh, en uh, ja, toen, uh, toen was er ineens voor mij een hele hoop uh, tijd en energie over... Om, uh, om, om eventueel andere dingen te doen. En in die tijd heb ik uh, voor een aantal mensen ontzettend leuke liedjes geschreven. Albert van Bent en Margrethe van der Laag. Ja. Gio Swicker met René Kerst heb ik liedjes geschreven. En uh, ja, zo kwam ik uiteindelijk als... Uh, zeg maar, mede-producer bij uh, Manfred Jongenledenstrekt. Ja. En hij is uh, toetsenist in Etteleur. En uh, ik ben gitarist. En dat was zo'n hele fijne combinatie. Uh, Wij hebben een aantal uh, liedjes opgenomen. Waaronder uh, Ondersteboven van Albert van Bentham. En uh, ja, wel meer dingen die nog uh, uh, veel gedraaid zijn. En uh, op een gegeven moment was er een moment daar dat we zoiets hadden van nou. Dit gaat al uh, zo verschrikkelijk fijn, die combinatie en ja. uh, jij en ik samen. Nou, toen hebben we eigenlijk besloten om uh, samen mijn liedjes in een uh, albumvorm te gieten. Oké. Okay. En dat is gebeurd. Aha. Dus dat, uh, ja, en, en, en daar uh, staat ook de single op, neem ik aan, hè? Daar staat ook, uh, je hebt de vriend op, ja. Ja, ja, ja. Hé, hey, en, en uh, uh, uh, ja? Ja? Zeg het maar. <laughs> oh nee, ik wou zeggen: van, uh, het, is, uh, het is uiteindelijk een single geworden. Uh, als soort voorloper van het album. Ja, ja. Uh, ja en, en die loopt nog steeds uh, lekker door. Maar dat zijn dingen die ik uh, graag overlaat aan uh, mensen die daar verstand van hebben. Aan de Platenmaatschappij, ja, aan ja. de uitgever, weet je. Die, die zeggen tegen mij van. Uh, uh, weet je, ik heb hier uh, 15 liedjes. Wat moet ik ermee doen? Ja. En dan, uh, dan komt er zo'n bericht van: nou ja, je hebt nou, uh, je hebt een vriend, You got a friend van ja. Carol King. Ja, heb ja. je vertaald, heb je goed gedaan. Dus die gaan me als single uitbrengen. En uh, ja, zo gaan die dingen. Dus uh, voor mij zijn al die liedjes allemaal hetzelfde, maar. Uh, blijkbaar is het ene liedje toch specialer dan het andere. Ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat, ja, ik zeg altijd, smaken verschillen natuurlijk. En uh, ja, het ene ja, nummer kan mooier zijn dan het andere. Weet je? Dat, uh... Ja. Hey, en, maar uh, het album is ook uit? Ja, dat is ook uit sinds een nou, uh, maand. Dikke maand eigenlijk. Ja. En, en waar, uh, kunnen ze die desbetreffende... Uh, kunnen ze hem downloaden? Of, of is die ook nog ergens uh, te koop in de platenwinkel? Nou, hij is sowieso, uh, weet ik, te koop bij Bol. Okay. Uh, ze mogen ook uh, naar Roland Verstappen gaan op Facebook en mij een Messenger bericht sturen. Dan uh, komen we er ook wel uit. Uh, ja. Bij roodhitblauw.nl is hij ook te koop. Dus uh, ja, weet je, al, eigenlijk zijn alle verkoop en streamingdiensten uh, uh, die hebben hem wel in de, in de voorraad. Dus, uh, ja maar goed, uh, cd's, daar... cd's uh, ik zeg losse cd's zijn niet meer vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee, maar dat is sowieso het feit dat ik, uh, dat ik uh, echt een fysiek album uitbreng, hè, waar 13, 15 liedjes op staan. Ja. En uh, ja, dan wordt bij gewoon wel verteld van, dat is niet van deze feit. Ik weet wel, ik kwam een collega zanger tegen, die had zijn zootje bij zich. Ik gaf hem een uh, cd aan... Uh, aan zoontje, en die, die keek naar zijn pa die zei ja, van, wat, ik wat zit nou? <laughs> ja, weet je wel? Ja, ja, ja. ja we hadden, uh, en dat was zo'n leuk moment, want die vader, die had ook zoiets van, "Hé, hey, jij brengt nog een cd uit, en, uh, nou, hij zei van, uh, wij gaan uh, die uh, in de computer stoppen, bij ons thuis, <laughs> weet je wel? Ja, ja, ja, zo van, ja, ja, ja. dus, uh, het is niet zomaar vanzelfsprekend, maar het is wel heel erg leuk. Ja, ja, nou ja, ik, ik word zelfs nog blij van als ik uh, van iemand een, een singeltje krijg. Ja, joh. Daar, ja, daar, daar word ik zelfs nog de blij de van. Blok. Sorry? Ja, joh. Ja, maar dat is ook absoluut een supermooi item. Ja, ja, en dat het ook dan weer... Uh, ja, nou ja, dat het nog niet helemaal volledig weg is. Gelukkig. Nee, nee gelukkig. Op een of andere manier. En, en ik merk ook wel... Uh, uh, mijn plugger Dennis, die, uh, die, die zegt ook echt van... Uh, er komt weer, weet je, ik, ik had zoiets, van, ja, moet ik nou fysieke albums laten persen? En ik ja. zei: Roland, doe dat nou, want uh, ik krijg daar zoveel vragen over. Ik krijg zoveel vragen van mensen: van, heb je een album? Kunnen wij dat uh, hebben? Kunnen we het draaien? En, ja. Uh, ja, maar het zijn, toch, uh, het zijn toch een beetje ja. de, de mensen die, uh, ja, toch, uh, zeg maar van mijn leeftijd. Uh, ja, die, die ja. toch vernieuwplaatjes nog uh, hebben, en, uh, of LP's. En, uh, die jongeren weten ja. absoluut niet wat een LP of, of, of een single is. Ja, toch ook wel weer steeds meer. Ik, ja, maar gelukkig. Het wordt ervoor gekouwd, hè. Van, uh, joh, kijk, dit was vroeger in onze tijd, was dit het nou, fenomeen. Nou ja, ik heb een, uh, ik heb een, uh, een stiefzoon hier uh, lopen. Die man ja. die is uh, twintig inmiddels. Ja. Die studeert HR en die... Uh, die is helemaal gek van alles wat met, uh, met rap en uh, weet ik wat te maken heeft. Ja, ja. En uh, die bestelt dus. Omdat ik hier nog een plaatspeler heb staan op een installatie waar je knopje op moet drukken, dat die aangaat en dan een LP op kunt zetten. Ja, ja. Die jongen die heeft dus een, een hele rij in zijn kamer met allemaal LP's van. Uh, ja, van, van, van R. Kelly en noem maar op, weet je wel. Allemaal ja, ja. die grote rappers. En, ja. Uh, ja. Die man is er helemaal gek van. Dan denk ik, van, dan ben je 20 jaar en dan ben je dus helemaal gek van, benieuwd. Ja. En die geven dus 40 euro uit, hè, Borna. Ja, ja, ja. Nou ja, zo gek waren wij vroeger ook, euh, Ja, tuurlijk, absoluut. Eh, ik, ik, heb, ik, ik heb ze ja. trouwens hier nog in de studio staan hoor, twee platenspijlers. Dus, uh, zelfs ja, zelfs ja. hier hebben we nog iemand die uh, vinyl draait dus. Ja, maar hoe leuk is dat? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja, en zelf heb ik ze stiekem ook nog, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, maar ik, ik, heb, er ook, ik heb een uh, toren staan uh, met, uh, die ik vroeger had. En uh, nou, die heb ik weer keer gevonden op het web. En die staat hier lekker aangesloten. En ja. uh, ik draai om zoveel tijd ook nog steeds vernieuwd. Ja. Dus ja. Uh, ja, ik vind het wel bijzonder. Maar ik vind het CD vind ik ook een bijzonder item. Ja, ja. Er ging, uh, weet je, het was zo bijzonder dat uh, je kon daar dus veel meer LPs en singles op zetten. Ja. Uh, en uh, dat was, ja. dat was het, uh, hetgeen dat je denkt: van ja, dat ga ik doen. Ja. Ja, in, in... ik weet nog dat ik, uh, dat ik, zeg, ik had echt, ik had, op een zessie woonde ik in Helmond en dan werkte ik bij een plaatzaak En dan werkte ik drie dagen in de week na school. En uh, ja, als ik naar huis ging, dan ging ik niet met geld naar huis aan het einde van de week, maar met LP's. Ja, Dus ik had <laughs> ik een prachtige collectie. <laughs> en ik woonde in Tilburg op een gegeven moment, studeerde daar, en toen kwam de cd. En toen heb ik duizend LP's gewoon weggebracht naar ja. de tweedehandswinkel. Klopt. Maar daar kon ik iets van, uh, 100 CD's verkopen toen. Ach, ja. ik vergeet het nooit meer. Dus <laughs> ik, ben, ja. ik ben wel, <laughs> uiteindelijk ben ik aan die CD vast blijven houden. En uh, ja, ik vind het zo'n leuk product. Ja, het is, uh, het is een mooi product inderdaad. Weet je, en dat, uh, ja, ik hoop dat dat inderdaad ook uh, behouden blijft. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik ook, absoluut. Ja. Hey Roland, en uh, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, dat is op, uh, vooral op Facebook, op stappen Daar ben ik gewoon heel actief in. Daar zet ik elke keer nieuw content op. en uh, alle, alle evenementen of alle dingen die ik, zeg, waar ik in betrokken ben, die staan daarop. Instagram is eraan gekoppeld. Dus uh, op een of andere manier loopt dat lekker synchroon. Ja. Dus daar kunnen mensen mij vinden. Er is een, uh, een site van rood hitblauw. Dus niet witblauw, maar ja. hitblauw met een haar roodhitblauw.nl En dat is uh, mijn Platenmaatschappij. Dan heb ik een mooie afdeling. Je kunt ook alles over me vinden. Dus uiteindelijk. Ja, uh, ja en, en alle streamingdiensten. En uh, de Spotify's van deze wereld. En noem maar op. Overal ja. ben ik te vinden. Oké. Okay. En uh, ben jij nog bezig met, uh, met iets anders? Want jij hebt nu nu druk gehad, natuurlijk. Met het album en, en uh, ja. deze single. Ja. Nou ja, ik. Uh, ik heb een uh, zangeres waar ik heel graag uh, mee werk, maar ik reed dat met mijn laag. En uh, uh, daar gaan we binnenkort ook mee uh, de studio in. Ja. Lied schrijven en dan gaan we een beetje, ja, soort, waarschijnlijk een soort, modern soort uh, country album mee maken. En, uh, dus er zijn plannen genoeg. Uh, Oké. Okay. Hey, en uh, nou ja, dat uh, blijven volgen. Uh, je, je gaat ook nog uh, staan nog ergens uh, op een podium. Ja, daar, is, daar zijn we dus ontzettend mee bezig. Want ik weet, uh, in het begin van die coronatijd had ik een uh, theater toegestaan. En uh, die zou in, uh, na de carnaval, in maart gaan beginnen. En ja, toen was gewoon alles, alles werd platgegooid. Dus dat is niet doorgegaan. Dus we zijn wel ontzettend uh, aan het uh, aan bouwen om dat weer op te pakken. Maar dat het blijft wel een heel moeilijk verhaal dus uh, de feesten en partijen die doe ik sowieso, maar het liefst ja. zit ik in een, uh, in een theater uh, met luisterend publiek zittend en uh, luisteren naar mijn verhaaltjes en mijn liedjes en, uh, en daar zijn we wel aan het werk, maar dat is wel heel moeilijk ja, oké okay. hey, en um, ja, ik zou zeggen uh, dan blijft er nog over uh, als jij hem aankondigt dan gaan wij hem inzetten hier is Roland Stappen met de nieuwe single Je hebt een vriend hey Roland, ik wens jou een heel goed weekend Dankjewel, jullie ook hey, Dankjewel en uh, ja, graag tot de volgende ronde Oké, okay, hey. nou, houdoe Wordt wat kouder Zoek jij een warm hart En of niemand voelt dat aan. Mij, dan kom ik er al aan Voor je het weet sta ik weer voor je aan Luister zal mij na En je weet waar ik op ben Dat ik op weg ga om jou weer te zien Winter, helft, winter of zon Je hoeft alleen maar even van me te dromen En ik kom al. Jij hebt een vriend De zon die niet meer schijnt, dan lijkt het over de lente niet meer geurt. Houd het hoofd dan koel cool, schat, noem alleen maar zacht mijn naam. Nog even en ik sta weer voor je deur. Soms even alleen. De mensen, nacht laat. Met mij erbij kan niemand je raken. De dus laatste laat. Vlaster laat. ja. is mijn naam. Verstappen. En jij hebt een vriend. En uh, ja, we gaan nog een plaatje doen. En dan gaan we gewoon lekker de drie op de rij van Fred Heidraaien. En uh, ja, ik zou zeggen blijf er gewoon lekker bij. En dan, uh, dan gaat het vast goed komen uh, Verzoekje hebben we dadelijk ook nog. Ja. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, en we gaan verder met uh, Frankie en Goldie Geddes. En uh, de sterren. Ja, en die staan op, goed. Op de bar dame. En in mijn hoofd zijn we al lang samen. Ik ben langzaam aan het afdwalen. afdwalen. Want als je nu bij me bent, dan voel ik dat er meer in zit. Nooit dit gevolg gekend, ik zie het met mijn ogen dicht. De sterren staan goed, en ik kan je niet laten. Ik weet niet wat je doet, ik krijg even geen adem meer. Voor niemand zou ik zo willen. Dat geef je in mijn leven niet alleen. Ik zou zeggen, veel plezier met... De drie op een rij van Fred Heij. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. We'll yeah. be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 Waar waren ze dan weer? De drie op een rij van Fred Heij. Ja, en uh, we begonnen natuurlijk met Lynn Anderson en Rose Garden. En natuurlijk als tweede uh, scène-doel van Olivia Newton-John. En dit was Engelbert Humperdinck met Please Release Me. Hé, hey, lekker Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, um, even kijken. Ja, ik heb nog een verzoekje. Uh, pff, even kijken hoor. Ja. En dat... Uh, is afkomstig van Anouk. En Anouk die wilde graag horen een plaats van Koos en Ik heb hem gevonden. Ja, geef mij al jouw zonneschijn. Nou, hier komt hij dan, uh, Anouk. En ook vanaf uh, deze kant natuurlijk de beste wensen nog. En ik zeg, uh, zou zeggen, blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainment nieuw. ja toch wel een vrij onbekende plaat eigenlijk denk ik van Koos. aangevraagd door Anouk en geef mij al jouw zonneschijn en aan de telefoon hebben wij Martijn van Der Sande ja goedenavond Fred goedenavond hoe is het ja lekker een klein laagje sneeuw ligt er buiten en net spruitjes gegeten dus helemaal goed hier ah lekker ja echt, echt, echt de echte winter uh, ja, een beetje een winterse sfeer, zo zou ik het wel willen noemen. Ja, toch? <laughs> ja. Hey, maar uh, ja, ik bedoel, uh, het is altijd een prachtig uitzicht, vind ik. Uh, ja, ja, kijk, ja, kijk, moet je daar s morgens doorheen naar je werk, in de natte plebs, en uh, ja, dan heb ik altijd zoiets van, ja, hey, dat is toch net even niet? <laughs> maar goed, hey, we kunnen niet alles hebben. Nee, nee, zo is het. Nou, het ziet er nu nog even prachtig uit, in ieder geval. Ja, daarom. Hé, hey, um, jouw singer daar bellen we namelijk voor, uh, alles komt goed. Ja, klopt. En, en ja, van waar die tekst eigenlijk? Want... Ja, die uh, hebben we onlangs uh, uitgebracht inderdaad. En uh, ja, het is voor mij... Uh... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Er zijn een paar momenten in mijn leven geweest uh, die, uh, ja, waarop ik wat minder goed in mijn vel zat, om maar zo te zeggen. En ja. uh, ik denk, één uh, daarvan is, uh, ja, ik, ik doe daar meestal niet te dramatisch over, maar uh, mijn vader bijvoorbeeld, die uh, had niet altijd, altijd zijn alcoholgebruik onder controle. Ja. En uh, ja, op dat soort momenten dan kon je beter buiten wezen. En uh, dat is eigenlijk het begin van het lied, uh, dat ik uh, buiten werd voor het eerst in de nacht eigenlijk als kind. En uh, eigenlijk was dat een hele bijzondere ervaring... want uh, ik merkte ja. daarin eigenlijk van... hé, uh, hey, um, uh, dingen lopen niet altijd zoals je wil... of uh, het leven voelt niet altijd even goed... maar op dat moment uh, had ik wel heel sterk het gevoel van... Uh, alles komt vroeg of laat goed. Ja. En uh, ja, ik heb zo gaandeweg uh, uh, ontdekt... dat uh, tegen jezelf zeggen, alles komt goed, dat, uh, dat uh, kan helpen. Ja, inderdaad. Uh, ja. Ik, ik weet niet, hoeveel mensen zullen deze ervaring wel kennen natuurlijk... He, want ik ook als kind zijnde, uh, ja, dan, dan ben je ineens uh, s'nachts buiten eigenlijk. En, en het is een totaal heel onbekende wereld. Ja, ja, ja precies. Het was echt, uh, ik weet nog, uh, nou, dat zul je zo meteen ook horen in het lied. Uh, uh, ik had zelf een boomhut gemaakt, uh, dat was niet ver bij ons huis vandaan. En uh, het waren eigenlijk niet meer dan een paar uh, dennentakken tegen een berkenboom. En ik weet nog dat ik langs die stam omhoog keek en echt uh, de sterrenhemel zag uh, in al zijn wijsheid. En uh, ja. ja, dat was een van de eerste momenten als kind uh, dat ik dat op mijn... ...in mijn eentje ervaren zeg maar. En dat was uh, een bijzonder moment... ...wat me altijd is bijgebleven. En ik wilde het altijd al in een lied vangen... ...en dat heb ik uh, ja, bij deze gedaan. Ja, ja, want... ...het uh, <laughs> dat is, dat lijkt wel of we broers zijn van elkaar. Oh, Oké, okay. <laughs> nou, kijk eens af, Fred. <laughs> nee, maar goed, ik, ik, ik, weet ook, uh, ik had ook een, uh, inderdaad een, een, een, een boomhut. En uh, dat was echt een, oh, ja. uh, echt een boomhut, zeg maar... Ja, cool. uh, die, die, had ik, uh, die had ik daar gebouwd. Uh, het was allemaal via touwen naar boven klimmen en uh, plankjes uh, timmeren. Uh, ja. verstopt tussen de takken en bladeren en boven uh, ja, toch wel hoog in de boom. Ja, ja. En uh, ja, waar, waar niemand je kon vinden, zeg maar. Precies, ja dat klinkt heel mooi. Uh, ja, vet. ja, ja, ja. Want, uh, ja en, en ik zat daar uh, eigenlijk heel vaak. Ja, dat, ja. Uh, dat, dat, uh, dat kan ik me nog uh, heel goed herinneren. Ja, en uh, net wat ik zeg, uh, ja, die nacht, uh, ja, de eerste, eerste keer dat je daar contact mee maakt eigenlijk. Ja. Uh, want je weet als kind, uh, ja, weet je niet wat er s'nachts want want normaal, ges normaal gesproken slaap je, leg je ja. in je bed. En uh, ja, en dan ineens kom je in een situatie en dan denk je van ja, en nu? Ja. Ja. ja, het kan een heel indrukwekkend uh, ervaring zijn. En, uh, zoals nu ook, uh, dan loop je af en toe naar buiten uh, om wat hout te halen of weet ik veel ja. wat allemaal. En dan kijk je zo achterloos eens naar boven. Dus de, die, die ervaring die heb je niet meer, maar het is me wel altijd bijgebleven. Ja, ja klopt. Dat zeg ik. Dat, uh, dat blijf je altijd bij. En dat is, uh, ja, nou, ja, dat is uh, omschreven dus in dit, een beetje in het lied. Ja, dat zit in het eerste vers. En het uh, tweede vers, dan maak ik een sprong nadat uh, ik eerst uh, op mezelf woon. Ja. En, het, uh, en dan in de brug, uh, dan, uh, ja, dat is meer naar nu toe getrokken. En uh, ja, dat een uh, beetje ingekleurd met uh, stevige drums, stevige gitaren. Wat ik over het algemeen maak is uh, ja, het Nederlands lied. Maar dan wel met een uh, ja, beetje Amerikaanse rockachtige uh, uh, sound. En uh, ja, uh, op die manier uh, hoop ik weer wat nieuws te brengen. Ja, nou, dat, uh, ik denk dat het wel... Uh... Ja, gelukt is, denk ik, zomaar. Nou, mooi. Ja. Dat is goed om te horen. Ja, en uh, nou ja, we hopen natuurlijk nog uh, heel veel meer van jou te horen. Hey. Ja, ja, dat uh, gaat zeker lukken. Ja, hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen, Martijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het altijd uh, leuk als mensen even luisteren naar mijn muziek via YouTube of Spotify. En uh, ja, als je zoekt op Martijn van der Zanden, dan heb ik een mooie site. En op Facebook en Instagram ben ik uh, goed uh, te volgen. Ja, en daar uh, op, op jouw site is uh, de agenda uh, actueel of? Ja, ja die uh, onderhoud ik altijd goed. En er staan inderdaad een paar solo optredens op. En uh, met Bert Hering doe ik ook optredens. Ja. Daar uh, staan er ook een aantal op. En uh, ja, ik hoop uh, de komende tijd uh, daar echt weer uh, wat actiever achteraan te zitten. Ik, ik hoop uh, mijn album uit te brengen einde van de zomer. En uh, daarna wil ik weer uh, ja, echt uh, ja, uh, een aantal mooie optredens doen hier en daar. Ah, oké, okay, want je hebt nog geen uh, agenda, zeg maar, voor uh, uh, grote podia's ergens uh, binnen het land hier? Het zijn allemaal bescheiden zaaltjes, zal ik je vertellen, ja, ja, nou, nou ja, het, weet je, ja, vaak vind ik dat nog gezelliger ook, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja, precies. Het is toch, wat, wat ik over het algemeen doe, de, zoals deze, deze intro ook naar de single, het, is, uh, ja, het zijn verhalende liedjes en uh, ik speel met een koersje gitaar en uh, soms uh, dan uh, wissel ik dat wat af met uh, uh, bekendere liedjes uh, die de mensen mee kunnen zingen, maar het zijn over het algemeen vrij intieme optredens. En uh, ja, het is gewoon gezellig, en, ja. uh, of rond een kampvuur of uh, in een huiskamer, maar ook uh, of kleine theatertjes of, uh, of kleine cafés, uh, dat soort dingen. Uh, ja, ja. ja, ik zeg altijd, ik kan beter, uh, het kan vaak veel gezelliger zijn met, uh, ik noem maar wat, uh, 50 man, als, uh, als dat je een hele zaal hebt van duizend man. Ja, ja, precies. Weet je, ja, het kan ook gezellig zijn natuurlijk, maar vaak ja, dat, dat intieme, dat is toch net even wat anders. Nou nee, ja, ik, ik geniet er altijd enorm van, dus ja. uh, in die zin ben ik heel, uh, heel tevreden. Hé hey, Martijn, uh, nou ja, jij bent nog bezig met een, iets anders? Een andere single? Uh? Ja, het is, uh, eigenlijk is het hele album al opgenomen en ja? uh, eind maart uh, komt de volgende single uit. dus. Uh, ja, en verder is het veel repeteren, optredens regelen... ...we gaan nog weer een videoclip opnemen voor de tweede single. Okay. En uh, ja, dus uh, en dan in de zomer komt het album en ook nog met een single, zeg maar. Dus drie ja. singles en dan uh, gaan we het album uitbrengen. We blijven je volgen. Super, Fred. Hé, hey, en uh, Martijn, als jij uh, de single aankondigt, dan gaan wij hem inzetten. Uitstekend. Nou, ik zal uh, zeggen, lieve luisteraars, uh, ik ben Martijn van der Zanden... ...en uh, veel luisterplezier bij mijn nieuwe single... Alles komt goed. Dat uh, geloof ik graag. Hé <laughs> <laughs> hey Martijn, hey dankjewel. En ik wens jou een heel goed weekend. Even gelijk. En kijk je uh, het niet ja, uitgeleid, hè? Ja, komt goed. Oké, okay. hoi hoi. Ja. Hoi. Ik was nog maar een kind. Toen liep ik weg van huis. Waarbij de wijde wereld trok ik niet alles achter. Ik kwam niet verder dan, mijn boom in het bos. Die nacht keek ik omhoog, wat was het prachtig. Er was iets dat gaven. Begonnen maandagochtend met je neven. Verdoofd viel ik in slaap, op nog mijn gitaar. Alleen. Goed, ja, en dat allemaal van Martijn van der Zonde En uh, ja, daar gaan we vast nog meer van horen. Ja, en je hoort het. Ja, het zit er weer op. Het was weer uh, de eerste aflevering in deze 2000, uh, net begonnen, 2024. Ik hoop dat u genoten hebt en uh, ik wel in ieder geval. Lekkere muziek en uh, dankjewel de verzoekjes. En uh, ja, graag word ik u volgende week natuurlijk weer bij Leven en Welzijn en Gezond. Uh, ja, uh, blijven zijn en uh, ja, <laughs> noem maar op. Hey, in ieder geval nog de beste wensen mocht ik dat nog niet, uh, of mocht je dat nog niet ontvangen hebben in ieder geval van deze kant. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Joep, doei en de marshal. En stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspelling.